In Zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. En I don't believe Zondag in Kermeland Het is uh, tien over vier En uh, we gaan even kijken wat er in de regio te doen is Wat zijn evenementen in Sanford en omgeving Met vanavond natuurlijk Jazz at the beach nou, Eigenlijk vanavond Het, begint om, uh, het is uh, vorige uur begonnen om drie uur Geniet van een hapje en een drankje met uitzicht over zee Natuurlijk fantastische jazzmuziek. Het begint om drie uur bij uh, Beatclub uh, Club team Zing mee met G in Oomste. Inmiddels zijn de meezingavonden onder leiding van G van den Berg en een bescheiden koor een ware happening aan het worden. Elke tweede vrijdag van de maand begeleidt G op haar accordeon. N uh, niet alleen haar vaste koorleden, maar ook steeds meer zandvoorters, zeemansliederen, smartlappen en nog veel meer Zijn op het repertoire waarvoor iedereen uitgenodigd wordt die van zingen en gezelligheid houdt. Textboeken zijn daarvoor aanwezig. Het kleine, sfeervolle café is op de deze avonden le altijd lekker vol. Dus als je mee wilt doen, kom dan op tijd. En dit zal plaatsvinden op 10 augustus vanaf half negen in Conf Café Oomstee. En um, wat is nou lekker dan Griekse muziek? Lekker een oeshootje on the side en um, ja, waaien in Griekse sferen met authentieke Grieks eten en drinken onder genot van live Griekse muziek. En dat is uh, elke tweede vrijdag van de maand. Uh, Reserveren is wel aan te raden en dat vindt plaats bij uh, Grieks uh, specialiteiten restaurant... <laughs> Zarras uh, uh, specialiteitrestaurant Zarras In de Halterstraat 7 natuurlijk uh, Meer informatie is voor uh, 10 augustus Dat er meer informatie te vinden op www.zarras.nl En 17e strand schaaktoernooi Het bestuur van de Zandvoortse Schaakclub Is alweer volop bezig met de organisatie Van het jaarlijkse schaak strand schaaktoernooi Het altijd gezellige toernooi Zal dit jaar voor de 17e keer plaatsvinden Waarbij toernooi winnaar Peter Pijpers uit Nieuw-Vennem zijn titel zal verdedigen. De eerste ronde begint om 11 uur en na het spelen van ronde 5 staat de klok van 5 uur de prijstrekking plaatsvinden. Dit is al plaatsvinden op 11 augustus vanaf 11 uur in het strandpaviljoen Meijer aan Zee. Wil je nou meer informatie kijken op www.zandvoortschaak.nl. Met u aan de schaaktoeidwens deel te nemen moet u uiterlijk donderdag 9 augustus voor 5 uur inschrijven via het telefoonnummer van Edward Geerts. 023-5717978 of via e-mail naar ruutsandvoort.nhet.nl uh, Vermeld bij je naam, woonplaats, club en speelsterkte. ...in verband met de indeling En als laatste het DPP-festival is gevarieerd... internationaal race-evenement met een hoofdrol weggelegd... ...voor de series uit het Dutch Power Pack. Nou, naast racen van de Renault Clio Cup, Dutch Formula Ford... ...voor het uh, Formido Swift Cup, Dutch Production Open en de Radical Cup... ...zijn ook wedstrijden van de Historic Formula Monoposto. En dat vindt plaats uh, volgende week op 11 en 12 augustus... ...natuurlijk op het circuit Zandvoort. Meer informatie vinden www. CPZ.nl Yes we've had some Even close without you, if you. Over U op dit moment uh, bezig op de Olympisch Spelen, De finale van het mannen tennis Tussen Murray en uh, Federer En Murray staat voor, is dat even verrassend um, De gooi je natuurlijk uh, straks Zometeen nemen we even uh, met oog en oor De pad plaats hoor Elke week is dat een uh, item in de Sanfordse Courant. Tien voor half vijf En hier is for Chitman Get down night. Get down Saturday night Saturday night Saturday night Heeft het liedje nog een keer gecoverd? Make Love hadden het toen, maar het origineel vind ik 100 keer beter. Alle Fertured Men op ZFM en Get Down, Saturday Night. met oog en oor de badblad door elke week een item in de Sandvoortse krant met leuke aparte berichtjes over Zandvoort. en eh, we beginnen met nieuws over Centerparks want vorige week hebben we een, een aantal nieuwe sponsoren van de plaatselijke voetbalvereniging SV Zandvoort hun handtekening onder een overeenkomst gezet. De meest opvallende is Centerpark Zandvoort, die hoofdsponsor van de jeugd is geworden. Het vakantiebedrijf heeft zich uitgesproken zich de komende jaren te willen profileren naar de Sandvoortse gemeenschap. En dit is een van de uitingen. Centerparks krijgt veel aandacht in het clubhuis en rondom het veld. Zo zal onder, uh, uh, onder andere een van de kleedkamers de naam Centerparks krijgen. Tevens zal het het geval zijn uh, voor de andere hoofdsponsors op de foto onder de tekeningen... Voorzitter Kees van Dijk en Dennis Barends over Centerparks overeenkomst. En dat staat dus in de San Courant. Leuk wat nieuws toch? En snackbar Anytime, de oude halt aan de Vondelaan, heeft eindelijk gekregen. Waar de eigenaren al een jaar mee bezig zijn. Een officiële blauwe zone. Het is de eerste ooit in Zandvoort. In de blauwe zone mag je maximaal 1 uur worden geparkeerd. Het gebied aan de blauwe zone wordt aangegeven met een speciale verkeersborden en een blauwe markering op de weg. De familie Schorl is um, al een uh, jaar bezig met. Uh... Dit voor elkaar te krijgen. En nu is de blauwe zonne dan eindelijk een feit. Onze gasten blijven nooit langer. Maar nu hoeven ze dus geen parkeergeld te betalen of een vergunning te hebben. Om op even iets te eten of een bestelling op te halen. Zo zegt Marcel Schorl. En als laatste de Ocum... Ocumnesische Kerk. Geen idee wat het is. Maar die dient op 5 augustus vandaag net als de expositie in de Agathekerk. Het thema zeegezichten. Bij de kerkdienst die gehouden worden in Agatenkerk gaan pastores Teunard van der Linden en Dick Duivers voor en paalwaard zal het orgel en de vleugel bespelen. De tentoonstelling Zeezichten is ook nog te bezichtigen tot en met 8 september. Iedere zaterdag van 2 tot 5. Just go from right there. Ik heb niet now Ster van het Noordsea Jazz Festival 2012, Brady Wright en de Roots. En uh, in the middle of the game. Je hebt vast wel eens last gehad uh, voor je huis dat mensen veel te hard rijden. Dat uh, gebeurt volgens mij wel regelmatig, ook hier in Zandvoort. Een bewoner uit het Zeeuwse Wolvaartsdijk is uh, het overlast van langsgeurende automobilisten helemaal zat. Nou, wat heeft zij gedaan? Ze heeft een nepflitspaal in de berm geplaatst. Als zou je denken, werkt dat dan? Ja, natuurlijk. Mensen denken gewoon dat het echt is. Automobilisten remmen massaal af. En de omgekeerde prullenbak beschildert hij in de felrode politie politiekleuren. En de creatie staat nu op, uh, al maanden in de berm voor zijn huis. Compleet met een nepcamera en vensters. Bewoners weten nu wel dat het een nep is. Maar toeristen, ja, die, die weten het natuurlijk niet. Dat is, dat is wel... Uh ik vond, wel, ik vond het wel een grappig bericht toch? Ja, zeker weten. Zometeen muziek van Andrew Gold, How Can This Be Love? En hier is nieuwe muziek van Fotosynthese in de golven. See, see. 40 graden, weinig tot geen bewokking. Aan de kust is het iets kouder, 27 graden Maar toch nog steeds warm genoeg om een frisse duik in de zee te wagen De hele dagen blijft tropisch tropische en misschien nog wel belangrijker Oh bro Ja, yeah, ik geef de beat wat ruimte Ik zin in wat te schrijven, maar ben liever buiten Ik voel het in mijn thuis, dus het weet waar de tuin ligt De biet blijft suizen door mijn hoofd, maar ik luister naar Vogels fluiten, rozen ruiken, lekker Zo van een blu dus niemand hoeft me de buiten te leggen Meisje, wees niet bang, uit te trekken Kom chillen in het zuiden met me, yeah Werk een tijdje in de koffiezaag, maar een lange ik weet nu daar waar ik liefde geef Zijn ook de plekken waar ik liefde kreeg yeah. Mensen haten en mensen klagen We zetten bang om in het echt met me met te praten En ook keer ik zit op de web wat te surfen Terwijl ik liever in het echt zou gesurfen Boxten, de vrienden Een de party die is onderweg Maken ze wezen, je all your rest Deze vakantie, die wordt te gek wil yeah. nu zwemmen in de zee in de golf en shit kunnen doen zonder gevolgen dan zou wat alles doen, wat ik nooit zou doen Dan ben ik nooit meer en dat is alles goed Maar ik weet dat het anders is Ik snap dat het niet altijd vakantie is Maar ik bedenk nieuwe plannen en ideeën De dag is nog jong en ik voel me te velen. Maar ook lekker Fijn, chill, het gaat nu niet om mijn wil Maar ook om wat hij, jij of zij wil Het liefst zet ik de tijd stil En leg ik alles vast voor later in mijn film De zon schijnt, je die drijft in de lucht Alles lijkt mij nu gegund Mijn leven, mijn rap, ja ik weet het Geblest met tevreden en zeggen met deze mijn tekst En het klinkt zo makkelijk op deze Mijn zon is zon, geen foto's op deze Chillen op de grond met een kleedje in het park Met z'n allen, nee nooit in mijn eentje Maar af en toe als het moet Dan wil ik rust en dan trek ik me terug Even wat lucht voor mezelf en ik durf Maar na een tijdje wil ik weer zonder me heen en Kijk terug, dus boxen, ja, oh, vrienden, de party tenters zonder weg. Vaak is een basis voor ja. party rest. In deze vakantie, die wordt te gek. Yeah. Ik doe nu zwemmen in de zee in de golven. En shit, kunnen doen zonder gevolgen. Dan zou ik alles doen wat ik mooi zou doen. Dan ben ik nooit meer moe, hoor, dan is alles goed. Maar ik weet dat het anders is. En snap dat het niet altijd vakantie is. Maar ik bedenk nieuwe plannen en ideeën is ja, ik me tevreden Ik ben zelden van de zomer vibes, maar de zon is zo fijn wil ik nooit meer kwijt, ik doe de barbecue aan en de boys erbij, pop hip hop shit tot de zon verdwijnt. en denk nou over dingen die ik gedaan heb ik ben zo blij dat ik nog steeds mijn baan heb diploma gehaald heb, niet zomaar vaak ben ik te druk te beseffen dat ik alles voor elkaar heb Ja voorbij, ben nu klaar met mijn middelbare schooltijd, het was maast en mijn tijd vliegt voorbij, vliegtuig, Maar ik samen reis het is allemaal goed wanneer we samen zijn dus geef me een beat, veel bier, geen gezeik ik praat met allerlei mensen, maar ik weet niet wie ze zijn maar het geeft ik Weet niet wat ik doe morgen Waarschijnlijk wil ik zwemmen in de zee, in yeah. de golven Ik wil nu zwemmen in de zee, in de golven Ik ben shit kunnen doen, zonder gevolgen Dus zal ik alles doen, wat ik mooi zou doen Dan ben ik nooit meer moe en dan is alles goed Maar ik weet dat het anders is Ik snap dat het niet altijd vakantie is, maar Ik bedenk nieuwe plannen en ideeën De dag is nog jong en ik voel me tevreden Een van mijn favoriete artiesten aller tijden Andrew Gold op uh, ZFM En How Can This Be Love uh, Op dit moment bezig de finale van de tennis Op de Olympische Spelen tussen Federer en Andy Murray, Andy Murray Uit Groot-Brittannië Murray doet het enorm goed Hij heeft de eerste set gewonnen met 6-2 De tweede met 6-1 En um, zometeen gaat de derde en waarschijnlijk beslissende set uh, Van starten uh, op de Olympische Spelen Ik vind het jammer Ik ben altijd een uh, groot fan van, um, van uh, Federer Geweldige Geweldige gast is dat maar ja, we gaan het zien. Nog één set. En wie weet kan het nog. Het kan alle kanten op. Laat het zo zien. Maar de kans is klein als je met 6, 2 achter staat. Een beetje doping erin, misschien heb je daar nog een beetje kans. Zometeen gaan we even praten met Aldo. Want hij komt natuurlijk weer met Aldo's uurtje. Hier zijn de Hansen Poets.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 Ik heb hem zo antwoord met uh, Sabrina Stark wat een zangeressen: uh, a woman's gonna try. Sorry. Hé, <laughs> hey, we hebben uh, zometeen natuurlijk weer uh, van een 5 uur tot 6 uur uh, alles uurtjes zonder USB-stick. Want uh, jij hebt. Uh, hij is gesneuveld, of ik weet, niet, hij doet het niet meer. Hij ah, is gesneuveld in de straat. Ik weet niet, hij, uh, ik wou net in mijn laptop staan. Je kent de date niet meer. Oké, okay. maar uh, je weet wel wat je gaat doen? Ga je muziek maar... draaien? Nee. Weer Shit man, ja natuurlijk ja, wel. Oh, wel. heel leuk muziek draaien, hoop ik. En uh, ik ga natuurlijk weer een kerstlaatje draaien. Ja? ja. Wat ga je nog meer doen? Uh, ik heb nog wat nieuwtjes over borstvoeding Een 90-jarige atleet en een relatie en over iets over relatieproblemen. Oké. Okay. En uh, ja, verder uh, moet ik maar even kijken wat ik ga doen. Want, uh... <laughs> ik word het wordt even improviseren denk ik. <laughs> <laughs> nou, dat is dat is de leukste radio, toch? Als ja, je met je moet improviseren en je weet niet wat je moet doen, we kunnen misschien. Uh, mensen bellen ofzo? Ja, moeten even kijken Ga uh, even, even diep nadenken Dat wordt voor mij heel erg moeilijk op zondag Sowieso is het voor mij moeilijk nadenken uh, Zondag helemaal Maar ik ga mijn best doen Kunnen mensen ook reageren misschien? Kunnen ja, mensen wel inbellen? Tuurlijk En dat kan via? 023 uh, Even kijken spieken. 573-1969. Oké, okay, dus misschien kennen we nog een paar luisteraars aan de telefoon en dan uh, kun je nog een beetje babbelen, toch? Dat zal ook Spel dus 03573-1969. Hé, hey, de arbeidsmarkt moet drastig, uh, drastisch op de schop om ouderen weer aan het werk te krijgen. Daarvoor pleit D66 komende periode. Ze willen aan een einde maken aan de periodieke loonsverhoging. Waardoor werknemers steeds duurder worden. Bovendien moeten mensen met uitkering, ongeacht hun leeftijd, onder een leerplicht komen te vallen. Wie weigert om zich te laten om- of bijscholen. om weer aan de slag te komen, wordt gekort. Dat staat in de notitie die D66 vandaag presenteert. met als doel in 2020 20.000 extra 55-plussers aan het werk te hebben. Goed hè? Ja. ja. Echt vooral, wat ik vooral erg goed vindt is dat, ze, dat je gewoon wordt gekort als je gewoon niks doet, weet je wel als je nu laat om- en bijscholen nou, dan uh, krijg je gewoon um, uh, hoe heet dat uh, hoe heet dat nou, dat uitkering natuurlijk ja Okay. En dan doe je dat niet, dan krijg je minder. Nou, helemaal terecht, want mensen moeten wel wat doen natuurlijk. Hey, de reddingsbrigade Nederland heeft de afgelopen zomerweek extreem druk gehad. Nooit eerder moesten lifeguards zo vaak in actie komen in een korte periode. Er waren meer eerste hulpverleningen dan alle weken van dit seizoen bij elkaar. De eerste reddingsposten moesten bijna 3300 keer uitrukken in de week dat Nederland massaal de kust opzocht. Er werden 700, eh, 7200, eh, 2700 keer eerste hulp geboden. Nou, bijvoorbeeld voor blessures. En 477 vermiste kinderen moesten met hun ouders worden herenigd. Zijn wat, ze, kinderen. Ja, wat ze nu hebben, krijg je, krijg je, kan je bij de renningsbrigade halen. Elke keer in Zandvoort. Voor je kinderen. Kan jij um, een mooi gekleurd bandje. Dan dus schrijf je je telefoonnummer plus naam. En als je kind dan weg is, dan um, ja, kan je gebeld worden. Dan van rekening worden als 467 kinderen zijn. Kan ik de moeder bellen? Ja, nou ja, het gaat om je kind hè. Die, uh, <laughs> die, zou, je die zou je niet kwijt willen neem ik aan, toch? Gaat ik niet. Ik hoop dat er nog een beetje zonnige periode aankomt. Huh? Ja, ik hoop het ook. Want uh, vandaag was het uh, huilen met de pet op. Ja, ik ben al vertelde, ben ik vrij. Dus ik hoop dat het dan een beetje om goed weer is. oké, ah, oké. Okay, okay. Nou ja, laten we het hopen. En dat we lekker, uh, lekker weer naar het strand kunnen. Ook al hebben we een paar mooie dagen gehad. Maar het valt behoorlijk tegen volgens mij. Zondag in Cannemeland, het is bijna 5 voor 5, zometeen dus Aldo's uurtje. Nu eerst nieuwe muziek, en wat is dit te gek, zeg. Sander van Doorn, hij doet het samen met Ma Janie. Zijn nieuwzing heet Nothing Inside. Sanne van Doorn op CFM. Nothing inside. Nothing inside. Tot zover deze zondag in Cannamaland. Uh, volgende week geen nieuwe volgens mij, want ik ben er niet. Het is dus nog even een twijfeltje, maar dat komt goed. We zien vanzelf wel. Sandin, dus Aldo's uurtje. Reageer ik via 023-573-1969. Ik wens je een hele fijne werkweek en tot de volgende keer. En we eindigen met Swan Hammond's Soul. Dit is O Woman. You're the door, like me, I'm a She says, read his track list of the hearts he rock. I got no business in the church, so I go straight to hell. She had the power, she would never send me.